Volgens Rijkswaterstaat is het te onveilig om dit onstuimige weer te proberen de containers uit het water te halen. Er liggen er nog ongeveer 270 in zee. Ze sloegen op 2 januari overboord bij zee ten noorden van het Duitse eiland Borkum. Het bergen ervan gaat waarschijnlijk maanden duren. Ook zijn nog niet alle containers gelokaliseerd. Bij een zware explosie in een bakkerij in Parijs zijn twee brandweerlieden omgekomen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat er een derde dode is, een Spaanse staatsburger. De Franse autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Op het moment van de ontploffing was de brandweer er al vanwege een gaslek. Meer dan dertig mensen raakten gewond van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De ravage is enorm en in de puinhopen wordt nog gezocht naar eventuele slachtoffers.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 Zingend op de stijger staan, de melkboer lend de zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog niet, maar iedereen zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied van Aljaso, Jeruzalem.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 Zij verklonken lief, van Paldiazof, Jeruzalem.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 Op welke stijger klonk een neer van Palliazov, Jeruzalem, Hilfers Drie bestond nog meer. Maar ieder al zijn eigen stem, op welke stijger klonk een neer? van Palliazov, Jeruzalem.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 Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het potvloed, je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind spelend in het zon. Hey, hey, hey, hey. ik ben met volle teuggen, circuit, strand of de kroeg. Zeg iemand gedag. ik weet niet bij sipijn bloed. Hoort is in het woord, hier is het. We're Tenten, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik maar even. We gewoon hier. Als je niet ergens vindt. blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij? Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar komen midden in de nacht de sprookjes bij elkaar. Gabouter staat bij het hek, hij kent ze op een prik.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 Broodjes en brengen aan de kinderen S'avonds een bezoek Dan gaan we weer de kast in Maar slaap is er niet bij Want als mijn kinderen slapen Dan zijn wij lekker vrij Wij willen wel eens praten Er zit ons heel wat vast Van wat men over ons vertelt Nog bijna nooit een snaars Nou, klein duimpje, doe je vinger naar beneden Jij met je gezeur, jij bent al geweest Nu eerst roodkapje kapje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 vertelt Wij zijn de fiend. Coming up. I'll mm you -hmm.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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman daar zijn. En wil je ook zo graag...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 Just blue. I het ritme van de winter. Van de een op andere dag zei je mij dat je zou gaan Je zag het niet meer zitten om met mij verder te gaan Geen een wereld Jij dan niet aan mij, toen ik je zei. Ik zal je missen als je mij voor goed verlaat. Ik zal je missen als je straks de deur uitgaat. Al weet ik nu dat het echt nooit meer goed zal komen. Meer ik zal je missen, want dan ben ik niet geweest. Hoe heb dit zo ver kunnen komen? Ik heb het echt niet zien komen. Ik zal je missen, want ik hou nog steeds van jou. Er gaat weer een dag voorbij, zonder dat je bij me bent. Dat gevoel hier diep in mij, is wat mijn hart niet kent. Alles wat je achterliet is pijn en verdriet. Dat jij dan niet aan mij, toen ik je zei? Ik zal je missen, als je mij goed verlaat. Ik zal je missen, als je straks de deur uitgaat. Hier goed zal komen en komt er nu een einde aan mijn mooiste dromen? Ik zal je missen als je hier straks niet meer bent. Ik zal je missen, terwijl ben ik niet gewend. Hoe heb heeft het zover kunnen komen? Ik heb het echt niet aan zien komen. Ik zal je missen. Fout. Want als ik jou zie staan, krijg ik het Spaans benadeeld. Yes, staat de shaken op mijn benen, but crazy in mijn ball. En jou zie ik straks drugs en rock and roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout.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 Kontje, snolle bolletje.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 Sluiten ze en lachen ze naar mij Weet je wat ik hebben wil Een mooie nieuwe zonnebril